Lot Thomasen met het NOS-journaal. Vrijgelaten betogers in Wit-Rusland zeggen dat ze zwaar zijn mishandeld na hun arrestatie de afgelopen dagen. In video's zeggen mannen en vrouwen dat ze nauwelijks eten kregen, werden geslagen en in kleine cellen staand samengeperst werden. Na een oproep van president Lukashenko zijn duizend demonstranten vrijgelaten. Er zitten er nog vijfduizend vast. In een videoboodschap roept oppositieleider Tiganovskaya ja op tot een massaprotest tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen weekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruin en Ariep, legden een krans bij de herdenkingsplakketten in de hal. Ariep zei dat het nodig blijft de verhalen uit deze donkere tijd door te vertellen... om de doden te eren en de overledenen recht te doen. Bij de herdenking vertelden mensen over hun ervaringen in de oorlog. Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945... kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... noemt de economische krimp van 8,5 in het tweede kwartaal... heftig, maar hij is niet geschrokken, zegt hij. We hebben het zien aankomen, niet voor niets hebben we noodpakketten... om de zwaarste klappen op te vangen, zei hij voorafgaand aan de ministerraad. Hij benadrukt dat het erger had kunnen zijn. Nederlanders die terugkeren van een reis naar Groot-Brittannië... hoeven niet twee weken in thuisquarantaine, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf morgenochtend geldt code oranje voor het land... waarmee vakantiereizen dus worden ontraden. Nederland doet dat omdat de Britse regering zelf een quarantaine verplicht voorstelt... voor Nederlandse bezoekers. Net als voor Estland bijvoorbeeld heeft het nieuwe reisadvies... niets te maken met een stijgend aantal besmettingen... dus is een thuisquarantaine na terugkomst niet nodig. Het weer. Periode met zon, maar vanmiddag weer stevige buien met onweer. Met 25 tot 29 graden is het wat minder warm. Morgen zonnige periode, ook kans op regen en onweer en een graad of. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zurg tussen Wieringenwerf en Breesandijk 3 kilometer file. Op de N9 Den Helder Alkmaar 6 kilometer tussen Schoorl en Bergen. En 501 richting Den Hoorn tussen Den Burg en Den, het veer naar Den Helder 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker.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 was er ook een, die met rozen bij, en die leek precies op een jutkik van mij. Weet je nog wel oh, je. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet dat boek zat vol herinneringen, weet je nog wel je. Wij zeiden wel eens, als ie zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het al te klein. Weet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 een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u erbij bent. U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u mee terug op reis. Een reisje terug in de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Als opening horen u onze herkeringsmelodie. Die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje. Een opname uit 1928. Het komen nu veel muziek uit de jaren 60 en 70. En moet u ook bekennen, een tweetal plaatjes komt helemaal niet uit, de, uit die tijd. Hier is volgende plaat die voor u gedraaid. Is eigenlijk uit het begin van de jaren tachtig. het is gewoon een leuke plaat. Het weer, het weer is al iets beter dan de afgelopen weekend. Maar misschien met deze platen krijgen we dan echt een beetje de zomer weer terug in Nederland. En dan zeker ook hier in Zandvoort. Hier is André van Duin. En want het is zomer. Morgen in de krant, we gaan weer naar het strand. Want het is zomer, het is zomer. De natuur heeft zich weer opgemaakt, de zon is er weer om te wachten. Want het is zomer, het is zomer. Garasjes vol gezelligheid, we hebben alle tijd. Want het is zomer, het is zomer. De vogels zingen weer hun lied en iedereen geniet, want het is zomaar. Kijk, de buurvrouw van hiernaast heeft er een klink... Zomer, zomer, het zonnehoedje is weer in. Er zit ijs op het kind, want het is zomer, zomer. De mussen vallen van het dak. Er is geen koude kak. Want het is zomer, Zelfs de trens van Amsterdam een anders dan normaal, duizend zeilen. Op het goud die we Ik getrouwd met jou nog niks te maken. Dan niet van je houden dat zijn toch mijn eigen zaken, CFM Zandvoort. U luistert nog steeds naar zandvoort uit Zandvoort. Mooie oud-Hollandse muziek, uit lang vervlogen tijden. U hoorde muziek van Tony Bas met Ik ben niet met jou getrouwd. Met jou niet getrouwd, moet ik zeggen. En daarvoor een oude plaat van Johnny en Rijk. Met het nummer Op het Goud Strand. En van de Salvera's met de Postkoets uit 1957. En toen die plaat, uit begin jaren 80, André van met Want het is zomer. De plaat hoort eigenlijk niet in het genre thuis van oud-Hollandse muziek... maar ik denk, ik draai hem gewoon. CFM's antwoord... Iedere dinsdag tussen 11 en 12 ben ik bij u en neem ik, mee, mee, neem ik u mee terug op reis in de tijd. Ja, ik ben vandaag een beetje verkouden, zult u waarschijnlijk wel gehoord hebben. Gisteren had ik helemaal geen stem meer, maar gelukkig voor vandaag gaat het nog redelijk dat ik voor u een programma kan presenteren. Iedere dinsdag dus en op zaterdag tussen 1 en 2 de herhaling van dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Met een hoop mooie muziek nu op de radio. De volgende plaat is uit 1968. Het is Eddie Christiani... Schat, ik ben zo op, op jou. Ja. is er het leven en pijn. Ja, is er het leven en Het geluk is altijd denken ja, het leven. Die zitten nou het nou de klei. U zeer bijzondere aandacht voor een lied dat het leven gegrepen. Achter. Maatje kan niet? Ja, zeker. Oké, okay, maat, daar komt hij dan, ja. Yeah. Ach, mensen, hoort ons lief dat wij op straat hier zingen. Zo lollig is het niet om naar uw gunst te dingen. Geeft ons met gulle hand en denkt nu niet verrekbaar, liefde. Het is mooi en het is fiscaal aftrekbaar. voor de Tweede complete maatje kan doen. Ja even wachten. Wat is er aan maat? Nee, gewoon even wachten. Wat is er aan maat? Ja, daar gaan we dan. Ja, wat zijn in Amersfoort een stuk of drie huzaren, gestraft omdat zijn dienst heel ongehoorzaam. Ze zeiden stuk voor stuk, nee kapitein, niet ik weiger. U krijgt me voor geen geld. Een tank in net een tijger. Je persoonlijk als je daar gesproken, maar ja. kan niet ja. daar gaat hij dan meer. Derde couplet Je ziet haast iedereen en alles gaan fuseren en elke bank en krant bijzat.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 Thank you.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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ja, allemaal mooie, vrolijke plaatjes hier op CFM Zandvoort. We horen onder andere muziek van uh, Jerry en Mary Bè. Met het nummer De Bedelaar. En Mary is natuurlijk de zangeres zonder naam, zoals ze later ook uh, heten. En daarvoor horen we muziek uit 1971 van uh, Farce Majeur. Met dit is uit het leven gegrepen. En daarvoor en Christiani met Lulu En dat was een opname uit 1968. En de volgende plaats is van een persoon genaamd Johannes Andreas Hoes. Johnny, Johnny. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Weert. 23 juli 2011 was een uh, Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. Zijn plaat Al, oh, was ik maar mijn moeder thuis gebleven, staat bij moeder thuisgebleven... staat met 450.000 uh, exemplaren te boek... als best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. Johnny Hoes staat wel bekend als de koning van de smartlab... en was de man achter duizenden meezingers. Smartlappen, carnavalskrakers en levensliederen... De andere grote hits van hem waren De Smokkelaar, Dit Is Het Einde, we willen Fried met Mayonaise. In de jaren zestig was hij actief met zijn eigen platenlabel, Telstar merk ik dat dat heette. En ik heb een van zijn mooiste rubbers uitgekozen. En helaas is hij er al overleden. Maar zijn muziek blijft natuurlijk. En u zult zeker in dit programma regelmatig muziek van deze persoon voorbij horen komen. Johnny Hoes met O was ik maar bij moeder thuis gebleven. Of ik in de het allerliefste meisje die mooie maanden leef. Ik heb mijn hart verloren, zij gaf mij haar woord. Maar gisteravond stond ze met een ander aan de toer. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven? Your heart's so blue voor iedere dinsdag tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd in de jaren 30 40, 50, 60 en 70 voor de muziek van Mieke Telkamp met Dormje van Sint Bernadette en daarvoor muziek van Lolentrio met ik, ik kan geen kikker van de kant af duwen uit 1968 ja ik moest even spieken hoor voor Lennie Koer met Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. En daarvoor die mooie plaat van Soenie Hoes met Oh was ik maar bij Moeder thuis gebleven. En helaas is die afgelopen weekend overleden op 94-jarige leeftijd. We beginnen deze maand een ernstige hartinfarct... waar hij werd opgenomen in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. En na een behandeling werd hij op 22 juli overgebracht naar het ziekenhuis... in zijn voormalige woonplaats Weert... en waar hij dan een dag later op 34 jarige leeftijd is overleden. CFM Zandvoort u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb weer een hoop mooie muziek voor u klaarstaan. En we dachten van de volgende plaat... Annie de ruiver met veel bittere tranen. Veel bittere tranen, die huil ik om jou. Mijn hart zal nog breken. Zij goed haar brood. Ah, het ah, is Marie. Ah, het ah, is Marie. Ah, het ah, is Marie. Ah, het ah, is Marie. Ja, en s'avonds heet ik Mary. En in haar navel zit een steen, die is van vals, maar niet gemeen. Ah, het ah, is Marie. Ah, het ah, is Marie. Ah, het ah, is Marie. Ah, het ah, is Marie. De vader is warme bakker. Eerst dan zij in haar ondergoed ontbloot, en plotseling haar gemoed. Op haar hoofd een Nederland plukt, draait zij al om met haar buik. Ah, dat is Marie, ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie, ah, dat is Marie. Marie eet bruin brood, zij gooit haar charretelle los. De heren zitten met een plos. Ah, dat is Marie, ah, dat is Marie, ah, dat is Marie. Ieder man past op het kind. De heren krijgen het benauwd, alleen Marie die krijgt het koud. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Kosten <totstuk> 7 gulden vijftig inclusief kussen. In haar nek, dan worden alle mannen gek. Ah, het ah, is Marie, het is Marie. Ah, het ah, is Marie, het ah, ah, is, ah, ah, is Marie. Marie mag zien die Marie zich niet in de drank, Marie is stost op de bank. Ah, het ah, is Marie, ah, I'm met papi, Ik zie tranen in uw ogen, Het 1978, daarvoor muziek van de Wama's met Ah, dat is Marie, een opname uit 1971, en daarvoor die leuke plaat van Piet en Annie de Reuver met veel bittere tranen. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort en aan alle leuke komt er ook weer een einde. Getreurd. Ik heb nog een paar plaatjes voor u. En als u dit programma nogmaals wilt beluisteren. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2. Wordt dit programma herhaald. Op de zaterdag. En anders volgende week dinsdag. Vanaf 11 uur. Ben ik weer bij u. En neem ik u opnieuw mee. Terug in de tijd. Een reisje door de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En ik hoop dan dat ik niet meer verkauw ben. Dat ik een beetje wat spontaner en wat beter... Uh, sprake kan doen. Ik heb nog even muziek voor u: het Tiroler babysitter-song. De babysitting Boogie van de Alpenzusjes. En ook nog muziek van Theo en Marjan. Hé hey schat, weet je dat? En misschien als er nog tijd over is, Gerard Koks met de pil. En ik wens u nog een hele fijne dinsdag. En misschien tot volgende week, of misschien tot zaterdag. Tot ziens.